Hoe de man eraan toe is en uit welk land hij komt, is niet bekend. Varkenshouders dreigen met acties. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vlees, terwijl ze alleen maar meer kosten maken. Morgen houden ze een bijeenkomst, en mogelijk komt er een protest bij de grootste varkensslachterij van het land. De verantwoordelijken voor de explosies en brand in de Chinese havenstad Xinjiang worden zwaar gestraft, zegt president Xi van China. De manager van het bedrijf waar de ontploffingen gisteravond waren... wordt verhoord. Door de explosies en brand vielen zeker 44 doden en honderden gewonden. In de omgeving is het een ravage. Verzekeringsbedrijf Egon is op de beurs in één klap... ruim een miljard euro minder waard geworden. De waarde van het aandeel daalde met 10%. Beleggers zijn niet te spreken over de kwartaalcijfers. De kapitaalbuffer van Egon valt tegen. Dat betekent dat het bedrijf minder gezond is...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 En bij Hogerheide zijn punaises van het tijdritparcours van de Eneco-tour gehaald. Ze lagen twee kilometer na de start en zes kilometer voor de finish. De politie en de organisatie hebben het hele parcours gecontroleerd en de punaises opgeruimd. De tijdrit in Hogerheide begint rond half twee. Dan nog het weer, veel zon en het wordt warm, 25 tot 31 graden. Vooral vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen nog onweer en opnieuw warm. In het weekend koelt het af. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Een hele goede middag luisteraars. Mede namens mijn collega... Dolly. Een hele ja. goede middag en uh, smakelijk eten natuurlijk. Ja, daar sluit ik me volkomen bij aan. Ik heb al gegeten, Doei. Heb jij al gegeten? Ja, oh, al... je bent er vroeg bij vandaag. Ik heb, ik heb de boterhammetjes al achter de kiezen. Ik, ja, ik heb net mondbijtje op. Ja. Ja, ik loop een paar uur achter vandaag. Ja, nee, dat heet dan een brunch, hè? Ja. Toch? ja, dat maken we er wel van, ja. ja is, dat is goed. Van. Natuurlijk beginnen met muziek. En dat doen we dit keer met de Shadows. En dan heb ik het over de rise and fall of Lingo Band. Shadows met de Rise and fall of Lingol Band. Ben je de fan van Dolly van de Shadows of zeg je van uh, Nee, niet echt. Nee, niet, niet echt. nee. nee. Want, wat, wat, wat is nou zeg maar aan, aan, aan het begin van jouw muziekcarrière uh, de muziek geweest wat jij het meest uh, Ambieerde zeg maar als jongere? Zeg maar. Beatles, hè? Echt, echt Waar? Beatles, ja. Oh. En, en ik kan me ook herinneren, en dat, dat moet ik altijd al vroeger denken... dat liedje van de T-set van Ma Belle Amie. Oh, Ja, dan krijg ik altijd zo'n... Uh, Peter voel Tettero ik me, is dat, Ja, precies. Toch? Dan voel ik me gewoon weer zo'n klein meisje, weet je wel. Dat, dat, dat vind ik echt iets van vroeger. Maar uh, de Beatles natuurlijk. En, en uh, wat bij ons thuis heel veel uh, gespeeld werd... Uh, dat was uh, uh, Nelis Diamant, hè? Neil Diamond. Ja, ja, ja. Ja, Ik zal ook nooit vergeten, ik kreeg van Sinterklaas... Kreeg ik op een gegeven moment een dubbel CD van uh, Neil Diamond. En ik wist helemaal niet wie dat was. Maar dat had mijn moeder gewoon gedaan... omdat ze hem zelf wilde hebben, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, hey, uh, ik ben, terwijl jij met mij uh, allerlei dingen... Ja, ik uh, denk, wat ben je toch aan het doen? Je, ja, je praat ben, met me, je zit naar een... Uh, ja, ik, naar ben een, ben natuurlijk, naar, ik ben natuurlijk Peter Tettero voor je aan het zoeken. Oh, maar, maar. daarom sta je naar het beeld te staren. Ik ja. denk, dat sta je nou te... <laughs> Want Peter Tetro, dus, ja. uh, My Bellamy zei hè? Ja, My Bellamy van de T-set. Dat vond ik zo'n mooi nummer. Ja. En dan echt, als ik dat hoor, dan ben ik gewoon weer een klein meisje. Nou, dan gaan we zorgen, luisteraars, <laughs> dat Dolly vanmiddag weer een klein meisje wordt. <laughs>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 We'll Ja, Peter Tetro, ik draaide hem speciaal voor Dolly ten Pierik. Die kent u niet, Dolly, natuurlijk. Ik ken haar wel. En Heel Zandvoort kent haar. Maar u kent haar niet. Nee, nee. Heel Zandvoort? Allemaal alle, alle Naar Heel <laughs> Alleen met het kennen ze je, toch? Nou, daarna nou net niet. Je altijd te hard rijden, toch? Ja, precies. <laughs> ik moet altijd voorbij scheuren. Ja. Ken jij Engelbert Huppelflik? GELACH <laughs> Dat is een man die, die kan helemaal zingen. En die heb je meegenomen op vinyl, hè? Zag ik. Ja. Ja, dat klinkt toch wel even mooi straks hoor. Wat ga je opzetten van hem, Charles? Oh, hij begint vanzelf al. Ja, zo is hij die Engelbert. He. Die kan je niet tegen, zeggen. Ja, En nu as you My foolish games are through Now at last I have found Just what makes this whole world turn around Till the morning light Shines in your eyes Love me, love me now We'll get along somehow Won't you please take my hand And together forever Dit was, dit was op vinyl, je kon het ook aan hem zien, want hij trok een hele rare mond. <laughs> op, vinyl, op vinyl was dat, en Robert, en Robert Humperding. Maar ik draai hem speciaal, Dolly, dat, dat moet ik er wel even bij zeggen. Ja. Voor mijn vriendin Yvonne, want die is er helemaal fan van. Hey, please release me, let me go, zegt ze dan. Dus oh, zeg ze dat altijd word, tegen je? Ja, dan word, ja? Gewoon, dan word ik gewoon buiten gezet. Nou, mooi Top is de dat. de stoep. Mooi is dat. Ik heb drie keer, ja. heb ik al drie keer gehad. Zet ze die plaat op. Please, en, jij maar, en jij maar uh, roepen. What's new pussycat? <laughs> <He>? <laughs> maar goed, dan zie ik alle kleuren van de regenboog. Dat hou dat, ik dat, dat wel. <laughs> Stay forever in my eyes. Ik ben nu gekeken. Ik heb de sterren, ik heb ze niet gezien. De regenboog al helemaal niet, maar dat kan ook niet overdag, geloof ik. Dan kan je de regenboog niet zien, hè, toch? Of wel? Ja, natuurlijk wel. Ja, hoe dan? Hoe bedoel je dat? Nee, nee s'nachts bedoel ik. Oh, s'nachts ja. kan je de regenboog niet zien? Ja. Dat weet ze, ik niet. Ik kijk nooit s'nachts. Ik lig ze, altijd in mijn bedje. Knal, knal voor je hoofd geven. Dan zie je hem misschien. Ja, dan zie je sterretjes. GELACH oh, ja. Ik heb één gezien. gezien. Willem Schuiven van. Kom er even gezellig ja, bij zitten. Nou, Willem, Willem heeft wat gezien. Nou, nou gaan we het beleven ja, nou hoor. Nou gaan we het, gaan we het horen. Willem want, heeft vannacht iets gezien. Uh, lieve luisteraars, u zit lekker te ontbijten. Lekker oh, te hij ontbijten. heeft de vallende sterren gezien, hoor je dat? Neem nou snel een hap van je cursantje. En neem ook heel snel een hap van je, van je pistoletje. Want uh, uh, Willem schuift aan. Ja. En direct dan. Uh, ja, dan komt het er niet meer van. Want dan uh, bent u helemaal gestrest. <laughs> nee, Willem, het valt ja. toch mee. Dat ja, ben ik. Ja. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, uh, Luisteraars Willem Bruist, en u kent hem zo langs de hand, want hij is hier wereldberoemd geworden, dankzij uh. die mooie nachtuitzendingen, Willem, toch? Ja, die gaan gewoon door natuurlijk. Ja. En uh, er zit er voor een jaar aan te komen, deze maand. Oké. Okay. Uh, dat zal zijn tussen 27 en 28 augustus. 27, 28, wat voor dag valt dat? Op een donderdag of vrijdag. Op vrijdag. donderdag op vrijdag. Op donderdag op vrijdag. Ja. ja. En dan ga jij ons uh, verrassen met reggae. Ja, alleen maar reggae. En de mooiste reggae. De mooiste reggae. Ja, wat komt uh, rechtstreeks uit, uh, uit Kingston? En Kingston ligt niet op Ameland, maar in Jamaica. Eentje voor de duidelijkheid. Ik denk cafe de Kingston, Kingston zo. Dat, dat is, de is de toch, ook een, toch ook een nummer van, ja. van uh, die budget. Nou moet je geen UB4 die gaan zeggen, want die wordt niet gedraaid. Die wordt niet gedraaid? Nee, nee, nee, nee. nee. Vertel, dat is toch reggae? Ja, het is reggae, maar een weet zweetje. Goh. <laughs> ja. ja. Dat is weer een andere nacht, de andere reggae. Dat is, een andere, dat is de nacht, is de nacht van, van. Van de andere reggae. Reggae 2. Reggae 2. Nee, maar kijk, het is natuurlijk zo: zijn er mensen die zeggen van. God, ik wil graag King's Town horen van Jubilee 40? Of, of, ja, ja. Dat wordt er wel gedraaid natuurlijk. Maar de hoofdzaak is toch gewoon dat ik dus wel. Uh, de inland reggae, zeg maar. Dus de, de dub en de old school uh, mm -hmm. reggaeton dateren weer niet, want uh, ja, dat is weer. Hey, maar wat, uh, is er zoveel rekker, in het waar, dat je daar een hele nacht mee kan vullen? Wel een week. Echt waar. Ja, dan heb ik. Nou, ja, echt. Want je ik, ik hoor uh, net van Willem dat hij 81 uur aan reggae-muziek uh, heeft staan. 81 uur? 81 ha, uur. Heb ik klaarstaan, ja. ja. Geen idee. Ja, ik ken natuurlijk alleen maar Bob Marley en. Uh, en de uh, Wheelers. Ja, en uh, uh, 40. Ja, maar dat Pieter Tosh in één naam noemen. dat wel. Nee, want Pieter Tosh en Bob Marley hebben. Ten slotte, ja. Bob Marley en de dat Bernie Wehle, Pieter Tosh en Bob Marley. Dus, right. Maar Pieter Tosh heeft toch ook iets gezongen met, met Mick Jagger? Ja, klopt. Can't yeah. ja. Walk and Don't Look Back. Dat ja. uh, was een... Dat uh, ja, is, is, ja, is ook een reggae, toch? Ja, dat is ook okay, een reggae, reggae. Maar still. hij hebben ja. dus ook gezongen. Origineel is hij zonder uh, Mick Jagger. Mm -hmm. En uh, ja, dat, het gaat gewoon door. En uh, je krijgt nu allerlei uh, remixen. Want natuurlijk, Bob Marley is er niet meer. Pieter Tosh is er niet meer. Lucky Doobay is niet meer. E? Ja, ik denk gewoon dat jij die nacht eens moet luisteren of je komt even langs en met bitterballen of zo. <laughs> ja. Maar ik heb inderdaad de kennis van de reggae muziek. Dat stopt bij mij bij Bob Marley en dat soort uh, bekende uh, jongens. Ja, nou, des te meer reden om te luisteren die nacht. Ja, hè? dat lijkt me wel. Zeg, en uh, die, nou, ja, stren, die, die, die heb meteen, je vast en zeker al helemaal klaarstaan. En, en komt er daarna nog een nacht? Heb je nog wat in je hoofd zitten waarvan je denkt van nou, dat ga ik ook eens doen? Ik kan een, uh, een tipje van de sluier opleggen. Want uh, wat zit er dan nog, uh, nog aan te komen? Wat hebben we nog op het programma staan? De nacht van de hebben we nog. Die oh, komt nog. Oh jee, er op de ijs komt. Zet die kaars voor je raam vannacht? Met, ja. met zonder op de ijs. Ja. ja, ja. Uh, maar dan hebben we een mystery guest. Wiens naam ik niet doen. want ik vind Albert Jan niet leuk. <lacht> uh, dan uh, zit er nog wat aan te komen. Dit is een format. Dat, het is nog droog. Het is echt nog droog, want het is net bedacht. Maar, maar we houden het niet droog. We houden het niet droog. Nee, dat is namelijk zeker. de Nacht van de Lach. De Nacht van. Oh? De Nacht van de Lach. Ja. En dat is dus een nacht met uh, een heleboel cabaret, zeven uur lang. Ja. Wel met muziek tussendoor. Ja, um, ja, ja. Maar ja, er is toch ook uh, cabaret, op muziek, toch? Liedjes? Uh, alleen als jij zingt. Cabaret liedjes. Alleen als jij zingt. Nou, laten we dat nou niet doen, dan zijn we in één keer alle luisteraars kwijt. Het was een half jaar We, hebben het, we cabaret. hebben het één keer meegemaakt in de kroeg. <laughs> nee, dat nee, doen nee, we niet nee. meer. Maar dat, maar... <lacht> ja, ja joh, rustig, rustig, rustig. Maar dat, dat zit er aan te komen. Uh... <lacht> ja. Kan iemand dat kind een koekje geven? <lacht> Ja, en ja. dan de, de nacht van, van de blues ja. komt nog. De nacht van de. Dat is ook heel belangrijk. In december. De nacht van de sprankelende kerst. En dan zul je zeggen: van ja, het is kerst. Allemaal zware muziek. Nee. Okay. Niet, niet bij Bruist. Nee. <lacht> nee. Jij bruist niet met kerst? Dan bruis ik dubbel. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, met de kerst dan lijkt mijn buurvrouw altijd op een kerstboom. Is dat zo? Ja, die kan zo verschrikkelijk uitvallen, aan de man. Ja, nou. <lacht> Nou, je hebt het over vallen gesproken. Je, zei net, uh, je had het net over vallende sterren. Ja, ja, vallende sterren, ja. Ik heb gisteren één vallende ster gezien. Ja. Mijn buurman struikelde. <laughs> nou, geweldig. En, toen, uh, en die deed meteen een verwensing. Ja, maar Zo. dat was iets ja. Latijns. Ik verstond het niet. Ja. Ik, ik weet niet of jullie het in de raad hebben. Maar als je naar buiten kijkt, wat zie je dan? De I don't know why.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 I'll take up my time with thinking of. I'll break up and you've got another thing coming in your way. Cause it's a beautiful day. Mm -hmm. We zijn het volkomen met Michael Eans. It's a beautiful day. beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, goedemiddag. Hier volgt dan inderdaad het regionale nieuws van donderdag 13 augustus 2015. En uh, we starten met een droevige mededeling. Vorige week is namelijk Johannes van Sta... aan de gevolgen van een slopende ziekte overleden. En vandaag is de uitvaart. Johannes van Sta is in de loop der jaren... een zeer gewaardeerde inwoner van Zandvoort geworden... En zijn bekendheid heeft hij merendeels te danken... aan zijn rol als gitarist bij de Lobens Blues Band. Om kwart over drie begint de plechtigheid bij Westerveld in Velsen. En zoals Johannes altijd schetste als er iets bijzonders te doen was... en een van zijn fans onlangs citeerde... Be there no excuses. Rust zacht, beste vriend. <tied>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 Van 24 tot en met 28 augustus wordt het verkeer tussen 9 en 3 uur langs het werkvak geleid. En daarna is tot en met 10 oktober steeds één rijbaan beschikbaar voor het verkeer in twee richtingen. De provincie verstuurt binnenkort aan alle huishoudens in Zandvoort een informatieblad. En weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen bellen naar het provinciale servicepunt wegen en vaarwegen 0800... 0200600. Dat is een gratis nummer. Dus 0800... Of u kunt een e-mail sturen naar... infozeeweg... met een hoofdletter Z... het noord-holland.nl Maar we houden u tegen die tijd op de hoogte.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 De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de WSSA... waarin ongeveer 600 hooggekwalificeerde kunstenaars... uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. En verschillende zandkunstenaars uit Europa... zullen deelnemen aan deze wedstrijd. Vanwege het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh... staat dit EK in het thema van deze beroemde Nederlandse schilder. En de zandsculturen zijn te bewonderen tot en met oktober... Strandpaviljoenhouders in Zandvoort hechten weinig waarde aan een onderzoek... onder Duitse badgasten over de bouw van windmolens in de Noordzee. Duitse badgasten zeggen volgens het onderzoek... dat ze zich niet of nauwelijks aan de turbines zullen ergeren. Maar John Cornelissen stelt namens de paviljoenhouders... dat het echte effect onvoorspelbaar is. Hij schetst... je weet pas zeker wat het effect is nadat die windmolens zijn geplaatst. En de kwestie van de windmolens houdt de gemoederen al heel lang bezig. Zowel het gemeentebestuur van Zandvoort als de paviljoenhouders... en de inwoners zijn mordicus tegen de aantasting van de horizon. Uit een onlangs gehouden onderzoek bleek dus dat de Duitse toeristen... geen moeite zouden hebben met de plaatsing van het nieuwe windmolenpark... vlak op de Zandvoortse kust. Reeds nu is, zeker op heldere dagen, een rij windmolens te zien... vanaf het Zandvoortse strand... Maar daar komen volgens de plannen honderden windmolens bij... geplaatst tussen Bergen en Scheveningen. Deze nog te bouwen turbines zijn hoger dan de bestaande windmolens... en komen dichter aan de kust te staan. Het onderzoek uit onder Duitse gasten, badgasten komt van de stichting Natuur en Milieu. Daaruit blijkt volgens de Milieuclub dat ongeveer 60% van de 500 Duitse ondervraagden... het niet erg vindt als er windmolens in zee staan. En de ondervraagde badgasten hebben de afgelopen twee jaar de Nederlandse kust bezocht. De Stichting Natuur en Milieu concludeert daaruit dat de angst ongegrond is dat de toeristen afneemt door de windmolens aan de kust. Zandvoorter Albert Korpen, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon, bestrijdt deze conclusie. Hij vindt het gegogel met cijfers. En John Cornelissen, voorzitter van de Vereniging van Paviljoenhouders... en eigenaar van Paviljoen Plazant, is het roerend met hem eens. Uit eigen ervaring voegt hij eraan toe dat hij Duitsers gesproken heeft... Die, naar nu, die nu naar Zandvoort komen... omdat ze Denemarken door de bouw van windmolens aan de kust... niet meer aantrekkelijk vinden. Zaterdag 15 augustus is er als vanouds weer een Amsterdamse avond... in de straten van Zandvoort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 Van hoge sloten tot blote voeten. Trouwen door de jaren heen, hoe werkt dat nou? Trouwen op het strand met de ruisende zee op de achtergrond? Ja, wie wil dat nou niet? Traditioneel kan ook, in het raadhuis en dan staan op het bordes... waar je bruidsnoepjes naar beneden kan gooien naar alle belangstellenden. Er zal een kleine pseudo-ceremonie plaatsvinden op beide dagen om drie uur. Er zijn trouwambtenaren om u te woord te staan en er zijn mooie nostalgische trouwjurken te bewonderen... die ook echt door inwoners van Zandvoort gedragen zijn. De locatie is dus het Zandvoorts Museum op het Gasthuisplein... 15 en 16 augustus van 1 tot 5 uur. Tot zover het uh, nieuws uit de regio.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 Mijn luisteraars is er iets fout met dit liedje, eh, want ik hoor alleen maar instrumentaal. We gaan gewoon een ander beeteltje draaien. Vreemde zaken, vreemde zaken komen voorbij. Maar goed, het uh, maakt allemaal niet uit. We hebben gewoon meer muziek in huis... Johannes van der dus vandaag zijn uitvaart. Helaas niet meer onder ons. Maar speciaal aan hem opgedragen. Het volgende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 volgbare wijze, gespeeld natuurlijk door Gary Moore, Still Got The Blues. Ik zei het al, luisteraars, ik eh, draag hem op aan eh, Johannes van der Sta. Helaas ons ontvallen door die eh, vreselijke ziekte en eh, ja, vanmiddag eh, op Driehuis Westerveld eh, vindt zijn uitvaart plaats. Altijd weer eh, droevig dit soort zaken te moeten welden via de radio, maar ja, het hoort bij het leven, het is helemaal niet anders. We gaan eh, genieten van de eh, BGS. Don't forget to remember me. Nou, we zullen je niet vergeten Johannes. I feel that it's true. Hey, Dosie Big Imkedit. It is the last night in Soho. You came into my life like rain. But boy, I don't care. Geef die doos die pikken, mijn Ja, luisteraars, we moeten er even uit voor reclame, nieuwse reclame. We zijn zo nog een vol uur bij u terug met weer uh, Zandvoort luncht. Mensen die nog moeten lunchen, eet smakelijk. Heeft u wel geluncht, Een goede bekomst. En uh, als u straks weer aan het werk moet, natuurlijk een, uh, een heerlijke werkdag toegewenst. En een hele fijne uh, ja, woensdagavond. Ook namens Dolly, denk ik, hè, toch? Uiteraard, <laughs> natuurlijk. Ja, jij spreekt <laughs> zo, voor mij, toch? Ja, zo is dat. <laughs> Tot na het nieuws en de reclame. Tot zo. Tot straks.